Door de schorsing van 15 wedstrijden mist Eto'o het toernooi van de Afrika Cup begin volgend jaar. De Cameroense bond schorste ook de reserveaanvoerder, de Ajaxiet Ejong Eno. Hij mag twee wedstrijden niet uitkomen voor Cameroen. Het weer. Vanavond en vannacht droger en soms wat opklaringen met uitzondering van de kustregio. Ook in het weekend wisselvallig en geregeld winterse bui. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft, Ford heeft het. het. En jij beleeft het. het. Sneeuw, sneeuw, warmte. warmte. Kerst. Zie FM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu, nu. Zie het. af met zo'n little industry. Sunnery James en Ryan Marciano. Lekkere plaat, Lekkere plaat, hè? Ik denk ook dat hij morgen wel voorbij zal komen op het feest van het jaar, zoals jij het al ja, zei. Ja, uh, als je een beetje Chucky fan bent. Uh, dan hij gaat hij uh, uh, zeker uh, voorbij uh, ja, komen. En zo. over welk feest. Hebben wij dan voor de mensen die in hun grot hebben geleefd de afgelopen tijd? Mag ik een trom Dirty Dutch. Dirty, Dirty lick. Ja. Ga je er nog heen? Nee, ik ga er niet heen. Daar nee, gaat er niet heen. Ik moet gewoon werken. Het is uh, te donker voor je. Ja, nou ja, goed. <laughs> te, te dirty voor je. <laughs> <laughs> nee, nou, je gaat veelbelovend worden. En ja. voor de mensen, de party guide. Je hebt hem niet gemist. Hij komt er Hij nog komt er aan. Van. En daar staat uh, ook deze. dit feest natuurlijk ja. in. En we gaan ook nog wat leuks doen met Twitter, denk ik. We gaan Tweet en Beats uh, dit tweede uur doen. En natuurlijk heel veel lekkere platen draaien. Wat dacht je onder meer van... Peggy Begovic, samen met Hartzell. Survival, klinkt spannend. Klinkt spannend, ja. is lekker. Ja, vorige week was je er natuurlijk niet. Toen heb ik hem ook al gedraaid als uuropener. Deze plaat, hou hem in de gaten in de René Ames Melo uh, House Rework. Lekker groovy! En ja, het is toch weer eens wat anders dan uh, die commerciële show op RTL 4. Heb je nog nooit gezien uh, Dick? Jij bent al, al, altijd, aan, altijd op vrijdag natuurlijk hier, wij zie je ja. het. Hou oh, we zo hoor. Nee, amis, een rework. Spannend. Spannend, spannend, spannend. En ja, ik zie hier nou op de tv Twitter, okay. Twitter mee! Twitter, mee. Twitter, mee. Twitter mee. Je nou, liever niet de Voice of Holland. Ja, Martijn Cabré. Ik heb vorige keer wel met de Voice of Holland meegetwitterd hoor. Is dat zo? Ik kijk het allemaal niet hoor. Jongen. Ik kijk het ook eigenlijk niet. Maar ja, ik was toevallig een keertje op vrijdagavond. Hebben jullie me moeten missen? Toen was ik gewoon ziek. Oh. Ja, dat heb je wel eens. Ja, ja, je, ja gelukkig. Uh, gelukkig uh, zijn we weer helemaal uh, opgekalefaten. Maar ja, ik zag Lenny Kravitz. Ja. En dan denk je, ja, Lenny Kravitz, top, wel uh, top ja. artiest. Toen was hij gewoon aan het playbacken. Nou ja, toen, uh, toen kon ik uh, het gewoon niet laten om eventjes een uh, tweetje te plaatsen. En ja... Ik zeg nu tweet, tweets. tweets. Ja, we en we, en we, we zullen we even gaan tweetsen en beatsen uh, ja. doen. Voor de, voor de ja, ik heb hier een leuk, een leuk dingetje. Even oplettende kijk, we hadden het net over uh, Zanger Rinus. Zanger Rinus, ja. Of we uh, misschien een nummerje van zou remixen. Maar ik zie net een tweet voorbij komen van uh, Chocolate Puma. Ja, ja. Waarin ze een tweetje plaatste van uh, Zanger Rinus van zijn clip. En dat dat dan typisch Nederlandse muziek is. Ben ik het niet helemaal, mensen? Het is wel Nederlands. Maar ja, misschien gaan de jongens daar wel een remix van maken. Nou ja, ik, ik, ik, ik, ga, ik zeg uh, gewoon uh, doen. Hé, hey, maar had jij niet uh, zelf al uh, een tweet uh, geplaatst met het, uh, de ja, nieuwe plaat Ja, <laughs> dat moet je supporten. Hij kwam ook voorbij in RTL Boulevard uh, met de kerstpiek. Ja, man, ik heb hem eens een keertje live gezien. Ja, je hebt hem live ja, gezien? Ja, uh, ik stond eerst de eerste rij. Ja, jij bent er helemaal fan van. Oh, wat fout. Hij had wel een papiertje bij zich met de tekst erop, want hij kon het niet zo goed op de houden, geloof ik. Maar uh, verder was het wel leuk. Oké, okay, nou, <laughs> dat was dus weer veelbelovend. Ja. Hé, hey, maar door eventjes met de tweets. Koen Groeneveld is onderweg naar Schiphol. Ja, hij moet uh, draaien in Azerbeidzjan en Londen dit weekend. Uh, dus uh, het wordt een aardig rondje van Amsterdam naar Istanbul, Baku, Istanbul en Londen, Amsterdam. Ja, je, je moet jezelf vertrouwen. Je ja, je <laughs> moet er wat doen in het weekend, hè? Ja, en ik zie hier een, een tweetje van Frenkie Rizardo. Die gaat naar Marokko. Nou, die, gaat, die, uh, die, gaat, die gaat spelen in de, in de Chocolate Club. Casablanca. Dat is niet van de Chocolate Puma's, maar zo heet die club nou gewoon. Oké, okay, helemaal leuk. Ja, Proc Fitch. Je kent ze wel, de jongens uit uh, Engeland. Die uh, staan uh, in uh, Washington. En wat, uh, en wat is het eerste uh, ding wat ze uh, zien? Het presidentiële konvooi. ook konvooi. Ja, ja, dus uh, die waren helemaal blij. Die dachten al, de, de, de limo rijdt voor, maar <laughs> Barack Obama zat erin. Hé, hey, oké. Okay. Ik heb hier een tweetje van Cindy Samson. Die gaat morgen draaien uh, op Mysteryland. Dat denk je Mysteryland. Dat is toch al lang geweest. Ja, Ja, klopt. Maar die is nu onderweg naar Chili. En daar is dus morgen Mysteryland. Nou ja, uh, waarschijnlijk lekkerder weer als hier. Ja, ja en hier, Ian Carey, uh, die zegt, uh, what's up bros? Hij draait dit weekend in Warschau. He's gonna rock the party. Wie? Ian Carey. Oh, Ian Carey. Ja, Ian ja, Carey. Ja, ja, ja, ja. ja, nou, ik, uh, ja oh, wil jij eens? Nee, nee, nee, nee. Uh, ga je. Ja, oké. Okay, ik heb leuk uh, al, Chucky, we hadden het net over, over Dirty de Dutch natuurlijk. Hij zegt... Nou, Dirty de Dutch is morgen geloof ik uitverkocht. Maar hij zegt, wil je kaartjes toch nog verkopen? Maar dan... Uh, in Las Vegas, 24 december Want daar is uh, in uh, Hoe heet het nou, de tent, Marquis Daar is er 24 december uh, ook een Dirty Dutch editie ja, Heb je nog geld over op de bank Of je, heb je nog geen goed kerstcadeau bedacht Of heb je gewoon een uh, staatsloterij gewonnen ja. Het kan allemaal Boeg nog een ticket naar Las Vegas, koop een kaartje Dirty Dutch In de Marquis in Las Vegas Ik zou haar zeggen, ik denk dat het nog gaver is Als dat het hier in Amsterdam is Ja, ik, ja, ja minder massaal Oh, dat is morgen in de rijen, natuurlijk. Sowieso Maar wat denk je met al die gekke Amerikanen Ja dat wel maar ja allemaal, Moet je je eens voorstellen Allemaal van die Paris Hilton's <laughs> dat, dat, dat is toch helemaal gaaf Ik heb een keertje in Mexico mee mogen maken Gewoon ook allemaal van die uh, Amerikanen Ja dus Zo van het cruise afkomen Hun witte sokken oh, ja. tot, uh, tot onder een oaks En moeders uh, die zich kleden uh, Net zoals hun dochters oh, Geloof me ik denk dat Chucky zich rijkelijk vermaakt vanuit de DJ-boot. Ja, en Ferry Corsten dan. Ja, die zegt... Typical. American Airlines. Je hebt een vliegtuig vol met passagiers. Maar je hebt geen piloot om te vliegen. Ja, dat is dan weer lullig, hè? Dan zit je toch echt weer even te wachten. Ja, en ik heb nog een leuk tweetje. Het gaat bij mij een beetje over allemaal, die tweets. Want het is echt... Ik heb hier een tweetje van de Flexicon ja? Ken je hem nog? De Flexicon, uh, ja die ja, kennen we nog die, ja. ja die mag dus morgen Heb je zijn eigen stage op, uh, Bij Dirty Dutch ook En uh, ja die veugt zich erop natuurlijk Want het is voor hem de eerste keer zo'n groot feest Zeg maar waar hij ook mee connected is Dus ja En uh, ik heb hier ook een leuke tweet van DJ Dyna dat uh, mixtape nummer 5 van Sextup, dat is zijn concept... Dat, die komt binnenkort aan. Dus hou dat ook in de gaten. Oké. Okay. Ja, een vriend van de show, uh, George Anthony... oftewel C6 Music... die is uh, ontzettend uh, blij... want hij heeft 19 bootlegs... slash mashups gekregen... van Lapek Luke. Nou ja, dat, dat zijn uh, de leukste dingetjes... als ja. je dat zo eventjes in je mailbox krijgt. Ja, en Taras van de voorden die is uh, helemaal blij... Want uh, de voormalige uh, vicepresident uh, komt ook kijken naar zijn 7-uur-durende set uh, met, op het uh, perron. de 1 januari in 2012. Oké. Okay. Hij houdt van Deep House. Ja. Nou ja, is weer iets wat anders uh, als zijn stoffige politiek. Ik heb hier ook een paar. Uh, ja, de Voice of Holland tweetjes, kom ik hier tegen. Maar dan wel voor DJs. Ik heb hier eentje van Raimundo. Die ja. zegt. Uh, nou wat, wat een zeikerige stem hebt dat mens. Op de Forza Vorm. Maar ik kom, al, kom ik even later? Kom ik er weer een beetje tegen van C6 Music. En die krijgt er gewoon kippenvel van. Dus ja, het is me een beetje. Ja, het, het is allemaal uh, ja, meningen. Maar ja, dat zag je ook uh, laatste uh, Was toch. Uh, op zondagavond. Uh, Sunday Night uh, Fever. De een die vond de uh, stem ontzettend geweldig. En de ander zegt. Ja, ik vond niks. Het zijn allemaal meningen. En ja, je kunt stemmen altijd elke keer weer. Dus dat ja, laat je horen, zeggen we altijd. Ja, Tristan Carner uh, die zegt... Ja, de Winter Bootleg Pack 2012... ...komt begin januari, uh, vrienden. En dat is altijd leuk. Vrienden? Want, ja, vrienden. Want ja, als je hem volgt, dan ben je een friend. Uh, ja, tegenwoordig wel. Ja, alle mensen... Uh, ...altijd, eind van het jaar... ...worden altijd alle bootlegs, mashups eh, vrijgegeven ja, door de artiesten. Juistelijk. Ik kom hier eentje tegen van Quintino. Als je in Lyon bent vanavond... Ja, ...dan moet je eigenlijk wel voor op, op speurtel gaan... ...want Quintino gaat vanavond spelen... Ja? ...van half vier tot vijf... ...ergens, want dat staat er dus niet bij, maar in Lyon. En dat doet hij na Avrojack. Dus wil je toch een beetje Nederlandse... Ja, house... ...onze Nederlandse jongens zien in, in Frankrijk in Lyon... Ik ga zeker even daar op stap gaan. Want het, het dat gaat wel gaat, beloven. Ja, dat ja. Gaat, ja. gaat los. En hey, dan, dan de laatste tweet vanavond. Skietse die zegt ook. Die gouden platen worden tegenwoordig ook uitgedeeld alsof het niks is. De normen van verkoopcijfers zijn ook behoorlijk bijgesteld. Nou ja, ik vond het een mooie afsluiter. Dacht ik toch wel eventjes ja, van is. deze ja, tweets en beats. We we natuurlijk hier, want ja, we hebben ontzettend veel lekkere muziek. En dan zul je zeggen, ja, wat heb je dan voor lekkere muziek? Nou, ik kreeg een mailtje binnen van uh, Lisette. En Lisette zegt, ja, ken je Chris Cross nog? Met het nummer Jump. Ja, ja, ja, ja, ja, ja jij ja. moet eventjes graven dus? in je ja, ja, huilen. Ja, natuurlijk, maar ja. Ontzettend lekker natuurlijk. Chris Cross. <lacht> Chris Cross. <lacht> hey, ze wouden zichzelf even aankondigen. Maar dan in de Cramophonetie-uitvoering. Ja, dat moet zo komen. Ik heb vorige week de nieuwe Cramophonetie gedraaid. Helemaal lekker. Maar deze, ik heb er zo lang nagezocht en toen gevonden: Crisscross, Cross Jump. George hier zie je It. Straks die hele hete party -kite. En misschien nog wel een leuk nieuwtje. Ik zeg, hou hier. van die uh, groovy platen. En we doen ook vragen. Uh, aardig wat verzoekjes. Uh, ja. Zo hier in de uitzending. Want we moeten die mailbox toch eens eventjes een beetje ja, opruimen. Trappen, ja. En ik uh, zie hier ook een uh, mailtje binnen staan van Timor. Timor. Timor, ja. En daar hebben we al eerder een van, of niet? Ja, klopt. Ja, uh, nee, ja, toen had hij ook wel zo'n gaaf verzoekje. Maar die hadden we toen op de grote hoop gegooid. Want ja, heel veel uh, platen dat we zeggen van ja. Er zijn tien mannen die hem aanvragen. Zoals meestal voor de bingo players. Dat, dat is allemaal het bekende werk. Dat willen de mensen altijd standaard horen. Dus nou ja, daar gaan we ze niet allemaal opnoemen. Maar Timor die zegt deze keer... Ik heb nou toch een gave plaat gehoord. Ja, en dan moet ik hem ook wel gelijk in geven. Jij kwam er toevallig vanavond al mee, dus Ja. ja, ja, ja Jullie hebben een beetje van... dezelfde smaak misschien. Ja, het is toch wel voor de mensen die het... Uh, die, die kennen hem vast wel. De Final Countdown voor Europe. En, uh, ja, onze vriend, mag ik toch wel zeggen? Want ja, collega's en DJ's. Mark McRowland, vriend van de show. Die heeft daar gewoon een uh, eigen remixie van gemaakt. En ik moet zeggen, die is goed gelukt. Die is goed gelukt. Nou, ik zal eens eerlijk zeggen. Ik heb hem nog niet gehoord. Oeh. Ben ik nou eerder met een. Met een... Jij bent gewoon eerder met de een plaat de, oh, Ja, het uh, mag even. En Tibor, natuurlijk, hè? Dat... Daarom. Ik heb hem gewoon gemist. Maakt niet uit. Ik hoop dat je me kunt overtreffen. Ik heb in ieder geval voor jullie, voor jullie klaarstaan. Dus we gaan even luisteren naar Mark McRolland. The final countdown. En dat is het hier nog niet hoor. Wij zien het. Daar kan ik je verzekeren. Want we hebben nog die hele hete party guide. Voor jullie klaarstaan. En nog heel veel lekkere plaatsen. Dit is we'll S.I.T.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 Daar, daar komt de partykuit ik, ik denk, wat staat er nou in de gang? Maar dit is die party? Kite. Jazeker. ja zeker Waar kun je dit weekend heen? Waar kun je vanavond heen? Wij weten het hier allemaal voor jou Vanavond heb je het feestje Pleinvrees in Club R in Amsterdam Vanaf half elf ben je welkom Dus je mag nu Je mag nu gewoon al naar binnen Ja, met je kaarten natuurlijk Want kaarten zijn 17,5 euro Exclusief, vier En zijn te koop via Paylogic of gewoon aan de deur Maar Dan zeg je Wat is dan die uh, line-up Nou ja, ik, ik heb hem hier voor je, je klaarstaan klaar. Wat staat er Ramon A.K.A. A.K.A. Denk ik dat het dat zo moet Of ja, Aka. Aka, A.K.A. A.K.A. Nee, ja Ik denk Aka, Aka. Nee, Maar dan niet uit Also known as A.K.A. Een uh, Duitse DJ Dus ik zal even uh, op, ze, op je Goemde. Duitse Hoede. Einde Music Komt ook Oké okay. Wat hebben we nog meer daar Jody uh, Wisternov Komt ook Oliver... Schoris, uh, Schoris, Sch Ja. Schoris, <laughs> Arjuna... Schiks. Schiks. En Miss Malera. Kim, oh. Laat mij wel weer... De, de, de goede ja, lijn op, Ja, tuurlijk. Dat doen we expres. En je kunt dus... Uh, Deep House en Tech House... Van deze DJ's uh, verwachten. dan kun je ook vanavond... Uh, naar het feestje aan meezingen. En nee, je mag niet meezingen. In The Escape in Amsterdam... Vanaf 11 uur... Dus je bent nog op tijd Kaarten zijn 12,5 euro En jij ja, wil meer weten www.thedanceoffice.com En dan heb je een flinke line-up met Justin Michael uit Amerika Farshit K, Timothy Watt, Rockdown Superstar Mark Jr, Jay Samson Josh Newsom en Ray J. Ronco Robert Feelgood, Anya, Shisi, Pearl en Zaber Dan gaan we naar de zaterdagavond dan heb je het feestje 90s Nou in Club R in Amsterdam Vanaf 11 uur ben je welkom tot aan 5 uur in de ochtend Kaarten zijn 13,5 euro exclusief V En aan de deur, ja de door is mooi zeggen we altijd maar 16 euro'tjes ben je klaar Nou ja, voorverkoop ja, 13,5 euro exclusief fee. Nou, dat, Ik denk dat je ook al gauw op 16 ja, euro dat, dat, dat, dat zit dat, dat Dus het scheelt niet veel maar, maar ja, dan ben je wel verzekerd ja, dat je een kaartje hebt, kaart. daarom En die kaartjes kun je kopen je via Pay Logic. Ja want als je die line-up ziet, dat is Ja, Carrie Klo Klobal. en wil je boodschappen doen, dan kun je ook naar Super de Boer Ja, en voor de mensen die denken van, die gaat er naar boodschappen doen in de Club R Nee, dat is de DJ Super de Boer Super, Super de Boer. Boer. <laughs> Zie je, het gaat heel wis Ja daarom En in Air 2 staat de Troller Inc dan natuurlijk het feestje waar het allemaal toe draait dit jaar, dit weekend. Dirty Dutch 2011 Blackout. En ik heb ook al foto's op Twitter zien verschijnen van speciale schoenen van MCG. Dat meen je niet. Gewoon Air Maxi's. Helemaal met, zwart. Helemaal zwart. Met daarop MCG gespoten. Aan de zijkant speciaal nog iets uh, bedacht. Ja, heb, je, heb je die shirt zo gezien van uh, Dat niet. Nee, ik heb alleen ja, zijn schoenen uh, Ik heb nu die nieuwe plaat, uh, Who's Ready to Jump ofzo. Het nou, thema is Blackout, Black on Black. Dus een heel zwart shirt met zwarte letters erop. Maar ja, niet zo heel boeiend vinden. Ja. Maar goed, dat feest is natuurlijk veel leuker, daar moet je wel bij zijn. Het feest in de raai in Amsterdam. Het is vanaf 10 uur s avonds Tot 7 uur in de ochtend Dan kun je helemaal losgaan op de beats Kaarten zijn 57,5 euro Exclusief fee En ik vraag me af zijn er nog kaarten Ik geloof het niet Dat, Meestal is het zo uitverkocht Maar ja dan hebben we weer de marktplaats Dan wel de andere kanalen En dan die line up The Dirty Dutch Music Area Area 1 met Chucky, Lateback Luke, James en Rijn Marciano, Knife Party Revrun en DJ Rukkers. Met dat een DJ set, ja dat lijkt me leuk Als ze daar zou komen Ja. En uh, Gregory Klosman. Beta Tracks, Glow in the Dark, Sylvia Ecomo Mitchell Niemeyer en MCG Ja en dan hebben we een tweede area Het Amazonen project met Riva Star Mystic Soul, Gregor Salton Live Gennaro en Villa Tom Ruig, Piet Bandit en Jason Shea Michael Mendoza, The Firebeats En MC Roga. Ik dacht altijd uh, dat ze uh, nu James en Ryan Marciano van Amazonen waren. Ja, dat is een project, maar ja, dat. Uh, het verschuift altijd. Ja, en en weet zon... je wat ik ook uh, nooit zo snap? Live, Al die artiesten ja. die hier zitten achter live! Wouden ze anders een cd'tje erin proppen? Nou, ja, dat heb ik wel eens gehoord, hè? Van, uh, ik heb eens een keer op of internet een interview gezien van Flexcan. Ja? Dat, uh, dat hele bekende DJ. Gewoon, op, gewoon bij op het uh, WMC in Miami. Gewoon een mixtapeje erin deden van, uh, van een uurtje. En gewoon handjes in de lucht ja. Uh... Maar ja, goed, dat maakt het niet uit Maar goed, nu we het toch over de flex kunnen hebben Die sponsort natuurlijk Area 3 dan? sponsor, die is daar Your, gewoon Your Truly, truly concept, dus Samen met Seth staat ja, hij daar Voet voert hij eruit, dat is samen met Seth De Hydro Boys, Shaak, Mr. Shakes uh, uh, Reverse En Atje, dat is de Slotterfoss Gang Oké, okay, goed de, dat je erbij zegt, want ja, ik, ja, anders had ik ze niet herkend Vikkere Zee FS Green en MC Fit. En natuurlijk SP. Oké. Okay, Ik weet niet nou dat ja. SP is, maar die zult daar wel een beetje gaan promoten voor de dit. nieuwe campagnes ofzo. De SP. <laughs> dat zou wel kunnen. Dit was dus Dirty Dutch. Dan, dan gaan we naar het laatste feestje van de avond alweer. En dat is Brainwash. Dus normaal gesproken had je framebussen op de zaterdagavond ja, in de escape. Dat dan, is dat nieuw? Of het uh, is nieuw, ja. Brainwash. En dat framebussen gaat gewoon dit is weg. Nou ja, Je moet af en toe vernieuwen Dus ze ja, hebben ja. een brainwash nou, leuk. En ja, het uh, gaat helemaal leuk worden Want ja, voor 16 euro ben je binnen Maar het is Frederiks Abbas Birthday Bash Dus ja, dat, is dat, dat is altijd gewoon eventjes gezellig Misschien een glaasje champagne, champagne erbij, erbij Ja, daarom ah. Natuurlijk staat onze een echte DJ Raimundo Frederik Abbas Costa Ron Sax. Cassie Casson Percussion En MC Prime En ja, dan kun je ook nog naar de Eclectic Deluxe Met Danny Canova ik zeg, dit was de partykart voor deze week. Hij was kort, hij was krachtig. En ik zeg, tijd voor nieuwe muziek. En ja, nieuwe muziek doen we samen met Mongwai Futuring Fiora. En ik heb toch echt wat zuurstof nodig. Oxygen. Dit is tot aan 11 uur. it! Even uh, knallen met Eric Murillo Build it up In Your Face uh, Remix en ja We zijn ongeveer bijna aan het einde gekomen Van twee uur lang zie je het Maar ja, ik zeg de Futuristic Polar Bears Dat zijn een van mijn uh, favorieten Van uh, de afgelopen tijd ja. En die hebben de plaats Red Man Rising gemaakt Redman Rising Red Ja ken, ken je nog Je had normaal Redman En Redman Rising Ik vind het een geniale plaat Ik denk dat ik net uit ga komen Tot het nieuws En weer van 11 uur Als ik jullie niet meer spreek dit weekend Dan wens ik jullie alvast Een heel goed weekend En ik zeg volgende week vrijdag Zelfde plaats,zelfde tijd zijn we natuurlijk weer bij je met Een vrezen, fruitige Seat en heel veel nieuwe muziek Mijn naam is DJJK Samen met DJ Ramonski Was het Seat?